I'm Something like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 My En van zandvoort. Nooit gelogen, nooit bedrogen. Maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door een deur. Maar min als zonder kleur. Ik voel me zo alleen.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 antwoord ook op tv. GFM tekst TV op kanaal 45. GFM hands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 DFM. DFM.